Minister Asscher heeft namens de Nederlandse regering... spijt betuigd voor de Nederlandse slavernij. Het deed dat in Amsterdam bij de nationale viering... van het afschaffen van de slavernij, precies 150 jaar geleden. Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid. De minister kreeg na zijn uitspraak applaus van de honderden aanwezigen. Onder hen waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het aantal werkloosheidsuitkeringen stijgt vanwege de crisis van 340.000 begin dit jaar... tot een recordhoogte van 440.000 eind volgend jaar, stelt het UWV in zijn juni nota. De uitgaven voor de uitkeringen stijgen dit jaar met 1,4 miljard euro. Volgend jaar komt daar nog eens 900 miljoen bij. Het UWV noemt deze toename historisch gezien fors... zeker gezien het feit dat mensen tegenwoordig maximaal drie jaar in de WW kunnen zitten. Voorheen was dat meer dan vijf jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt dat het verzamelen van informatie in andere landen niets ongewoons is. Hij is daarmee de eerste die namens de Amerikaanse regering reageert op het omvangrijke afluisterschandaal. Kerry wilde niet concreet ingaan op informatie die via klokkenleider Edward Snowden naar buiten is gekomen. Gisteren meldde het Duitse tijdschrift Der Spiegel dat de Amerikaanse veiligheidsdienst NSE op nog veel grotere schaal Duitsers afluistert dan eerder werd gedacht. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft intussen de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn op het matje geroepen. Hij moet zich vanmiddag melden om uitleg te geven over de omvangrijke afluisterpraktijken van de Amerikanen in Duitsland.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 En dan de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Baterdorp en Oorschot, vijf kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk met een vrachtwagen. En er is vertraging bij de spoorwegen tussen Nijmegen en Os. Ligt het treinverkeer stil, dat komt er een aan aanrijding. De vertraging is meer dan een uur.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 Echte verandering. Zo wordt klein het nieuwe groot. Volg je hart, gebruik je hoofd. Triodos Bank. Radio de diode de, de Graaf. Goedemiddag. Radio Tour de France is voor het laatst deze ronde van Frankrijk op Corsica. De derde etappe gaat van Ajaccio naar Calvi over een zeer lastig parcours. Radio Tour de Sebastian en Gio met één Nederlander vooraan en één even op de grond. Ja, want hoe lastig het is, dat blijkt wel uit een valpartij in de ravitaillering. Mikkel Nieve, een van de twee kopmannen van Euskaltel... lag daar op de grond samen met Igor Anton, is die kopman. Maar wat voor ons veel belangrijker is, ook Nicky Terpstra lag erbij. En die heeft al slechte herinneringen aan een tour... waarin die al heel vroeg ten val kwam en uiteindelijk de tour weer uit moest. Toen was hij Nederlands kampioen en verliet hij de tour al erg vroeg. Maar voorlopig zit hij gewoon op de fiets. Het duurde vooral heel erg lang voordat zijn uh, fiets werd uh, gerepareerd. Voordat het uh, voorwiel, want daar had die schade aan, voordat dat uh, weer uh, vervangen was. Het uh, duurde allemaal wat lang. Maar goed, hij rijdt nu op achterstand. Probeert bij het peloton te komen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het peloton op dit moment er geen geweldig hoog tempo op nahoudt. We hebben nog 62 kilometer te koersen. En het verschil met die kopgroep is gewoon alweer opgelopen. hoor. 1 minuut en 20 seconden voor de vijf vooraan. Met daarbij... Lieve, uit Friesland en uh, Alexie Viermoos, dus uit Frankrijk, nog een Fransman, Sebastien Minard, Cyril Gauthier, dat is ook een Fransman, kleine renner. Uh, van de, de ploeg. Rijdt dus ook in dat hele groene shirt. Donkergroene shirt. Dat we de laatste dagen ook al meer vooraan hebben gezien. Uh, uh, onder andere ook weer een keer via uh, Gauthier trouwens. Rijdt erg ver naar voren op zijn zadel. Niet echt mooie stijl. Maar hard rijden kan die. En de laatste, dat is dan uh, Simon Clark. En laat de voorsprong inderdaad nog meer, uh, meer worden dan anderhalve minuut. Dan kunnen wij wellicht wel weer uh, eventjes uh, achter die kopgroep gaan rijden. In plaats van uh, de voor. Maar dan moet het echt meer dan anderhalve minuut zijn. Anders weet ik zeker dat ze ons weer. Uh, gaan wegsturen. Het is dus zo'n beetje 1 minuut en 25 seconden... voor de kopgroep die 86 kilometer gereden heeft. Serena Williams heeft een zware middag gewimmelden... tegen Sabine Lisicki marcella ja, dat klopt. Ze verloor de eerste set met 6-2. Leverde dus twee keer haar service game in. De laatste service game op Love, notenbenen. Toen werd het meteen 1-0 voor Lissiki. Maar ja, het is nu eindelijk wat rust in het Amerikaanse kamp. Want Williams leidt met 2-1. Heeft voor het eerste service van de Duitse gebroken. Ja, en moet dus nu op jacht naar deze tweede setwinst. Om er een derde set uit te slepen. Het is dus heel verrassend, de ontwikkeling hier op het centenkort. Williams wordt op haar eigen kracht verslagen... Dat is het serveren, want dat doet de Duitsers even zo goed, zo niet beter. Dus wat dat betreft hebben we hier nog een lang middagje te gaan. Oh là là, le plus beau reste à venir à Radio Tour de France. And break van Keen uit 2005. De Tour is bezig aan de 100ste editie. Voor Radio reden om op zoek te gaan naar herinneringen van coureurs. Herinneringen aan hun eerste. 100 keer Tour de France. Het debuut van Martin van der Borg, 1958. Op een uitstekende brede weg gebeurde het ongeluk met Martin van der Borg. Martin zat op dat ogenblik aan de buitenkant van het peloton, heel rechts van de weg. Hij reed met vrij grote snelheid en omdat hij te veel aan de buitenkant draaide, te komen, begon hij bij te remmen. Waarschijnlijk heeft hij zijn rem iets te sterk aangetrokken en door deze manoeuvre is hem noodlottig geworden. Hij begon te slippen, kon zich niet meer houden, raakte in een modderige greppen langs de weg en sloeg om. Dit staat in het Vrije Volk de Dag nadat u viel in de Tour de France van 1958. Deze journalist heeft dat zo opgetekend. Is het ook het verhaal zoals het in uw geheugen staat? Ja, zo staat het inderdaad uh, in mijn geheugen. Het, is, het was eigenlijk maar een vrij slappe afdaling. en uh, Wat eigenlijk niet gevaarlijk was, maar toch... Als je pech hebt, dan gebeurt je dat. En ik was schijnbaar in die tijd toch een, uh, erge, een grote pechvogel. Want altijd op de meest ongelegen momenten gebeurde me wat. En zo is dat hier ook gebeurd. Ja. Hoe het gebeurd is, precies, weet ik niet. Maar ik lag ineens op de grond. Achterwiel is onder me uitgeslagen. En daar lag ik. En u lag langs de weg. Langs dat die weg met al die steentjes erop. het grind. En er kwam een auto aan. En daarvan zei de chauffeur, stapt u maar in, ik breng u naar het ziekenhuis. Ja, we hadden toen de tijd van die uh, volgwagens erbij. En er uh, ja, waren gewoon van zo'n uh, zo busjes. Gewoon helemaal uh, niks luxueus. Een, een houten bankje waar je op kon zitten. En mijn sleutelbeen was met een band een beetje aan elkaar gezet. Maar ondanks uh, dat moest ik toch op die houten bank hangen in zo'n busje en door die bochten heen. En dat heeft me meer pijn gedaan dan bergop fietsen. Elk, elk hobbeltje in de weg schoot door de sleutelbeen? Elk hobbeltje voelde je inderdaad en in die bochten. Dan werd je van links naar rechts geslingerd... omdat je geen behoorlijke zitting had in, in die auto, in dat busje. Ja, dat was echt afzien. En dat in een Tour de France, waarin Charlie Gould ook reed... en over u zei, hij kan de Tour winnen. Martin van der Borg kan de Tour winnen. Ja, inderdaad heeft Charlie tegen mij toen diverse keren keer gezegd... maar als jij zo door blijft rijden, kom je bij mij op het podium te staan... Ik had zelf, vooral bergop, kon ik heel goed weg. En ik heb hem eh, vaker eh, soms bij de broek gehad en, en een kilometer bergop getrokken. Ik was enorm sterk bergop. Eigenlijk eh, kon ik meer dan ik zelf besefte. In 1959 reed u weer een Tour de France. Hoe verliep die? In 1959 eh, heb ik ook de Tour de France gereden. Maar eh, had ik weer zoiets. In het voorjaar van 1959 toen eh, een trainingswedstrijdje... En we zijn met een groepje gevallen. Ik kwam met de knie aan de grond. En toen was het hele voorjaar alweer naar de knoppen. Dus ja, het verhaal van de pechvogel ging maar door. Uh, 1960 reed u de Tour de France. Toen kwam u in een winnende positie te zitten. U zou de rit naar Brussel gaan winnen. Dat kon niet meer mis. Toch? Of kon het nog wel mis? Uh, nee, dat kon niet meer mis. Ik lag zo ver vooruit. En uh, net voor het uh, Heizerstadion bij het Atomium in uh, Brussel... Uh, dan moesten de renners rechts rijden en de, de, de volgwagens en alles links. maar een politiegaan die daar stond, die was zo aan het wijzen... die was naar rechts aan het wijzen, dus ik ga naar rechts... want de, de motors en dat, die waren al het, het, het straatje naar de baan toe opgereden. Dus ik, omdat ik naar de aanwijding van de politiegaan volgde... ging ik naar die kant en ik kwam op de parkeerplaats terecht. Waar eigenlijk de motorrijders heen, moet, heen hadden gemoeten. Dus daar ben ik moeten gaan omdraaien. En dan kwam ik toch nog als eerste op de baan aan. Maar toen was het hele peloton dat eh, kwam gelijk met mij op de baan. En daar ga je pas beseffen, ik heb de gele trui verspeeld. Martin van der Borg, de pechvogel op de fiets. Die toch drie keer naar de Ronde van Frankrijk vloog. En daar in 1958 zijn debuut maakte. Ik heb... Uh, uh, over het algemeen, de wielersport heeft me altijd toch veel plezier ge gegeven. Ik, ondanks de pech die ik gehad heb. En die drie keer een ronde in Frankrijk is toch een enorme beleving geweest. In die tijd had je nog niet zo dat je hier als Nederlander naar al die andere buitenlandse wedstrijden kon gaan. Zoals Italië en zo. Ook omdat ik niet bij de goede ploegen zat. Maar... Door die ronde van Frankrijk heb ik heel veel geleerd. En dat heeft me toch in het verdere leven wel gesterk... om toch altijd door te zetten. Dus niet met de pakken. Nee, zitten, keihard er tegenaan. Het verhaal van de Tour-debutant in 1958, Martin van den Borg. Op het Centercourt op Wimbledon heeft Serena Williams... de eerste set tegen Sabine Lisicki verloren. Hoe gaat het in set 2, Marcella Mesker? Ja, een stuk beter. Uh, straalt meer rust en vertrouwen uit. lijkt nu met een dubbele break met uh, 4-1. Dus die derde set die zit er wel aan te komen. En uh, ja, je zag ook in die eerste set hoe onrustig en nerveus ze oogden. Hè? Dan krijgt Williams altijd van die rare wilde bewegingen. Dan draait ze soms een pirouette, dan gaat het been omhoog. Maakt ze onbegrijpelijke missers. Ja, dat heeft toch allemaal met die onzekerheid en met die nerveusiteit te maken. Dus geeft al aan dat ze toch een beetje bang was voor deze Sabine Lisicki Die gras als beste ondergrond heeft en hier in 2011 al eens de halve finale heeft gehaald. En vorig jaar schakelde ze hier ook Maria Sharapova uit. Dus een meisje dat echt wel wat kan, staat ook niet uh, voor niets 24 uh, in de wereld. En om aan te geven dat de gemiddelde snelheid, dus niet de hardste service van Leziki, is 180 km per uur. En ze veert ze harder dan uh, Williams. Die doet dat uh, gemiddeld met 177 km per uur. Hun hardste services beide, die zitten tegen de 200 km per uur. Dus het gaat hier echt hard op uh, deze baan. Blijven nog steeds uh, 4-1, gelijk op de service uh, van Williams. Misschien nog even aardig om te noemen dat die vierde ronde partij Tussen de twee grote, tussen aanhalingstekens onbekende Kubot uit Polen en Manorino uit Frankrijk. De nummer 130 en de nummer 111 van de wereldranglijst. Die dus strijden voor een plaatsje in de kwartfinale. Daar is het gekomen, een beetje zoals verwacht, tot een vijfde set. Daar leidt de Pool Lucas Kubot nu met 1-0. En bij Janovic tegen de Oostenrijker Meltzer. Daar staat het 4-4 in de vierde set. En Janovic, ook een Pool, die leidt daar met twee sets tegen één. Dus eh, volop actie op de banen van uh, Wimbledon, waar alle uh, vierde rondes vandaag worden gespeeld. Acht bij de mannen en acht bij de vrouwen. En Sebastian Timmerman, Lippens, hoe is het in die derde etappe? Hoe is het met de kopgroep en dus met Liewe Westra? Ja, het gaat nog steeds wel aardig worden. De voorsprong nog steeds rond de minuut. 1 minuut en 17 op dit moment voor Korje. Minaar, Klaak, Viermo. En dan uh, Liebe Westra natuurlijk. De Nederlandse tijdritkampioen is die eerdere zijn carrière ook al geworden. Maar deze keer was extra bijzonder. Omdat hij in de Dauphiné Libéré een aantal, of tegenwoordig moet je trouwens zeggen, het criterium du Dauphiné. Omdat hij daar nogal hard onderuit is gegaan erg veel last had, heeft moeten opgeven en heeft eigenlijk heel weinig kunnen doen in de aanloop naar dat Nederlands kampioenschap en ook naar de Tour de France. Eén ding heeft hij wel gedaan, ondanks de pijn aan zijn ribben, hij heeft hard getraind achter het brommeltje. Meer dan duizend kilometer in. Nou, ik denk anderhalf, twee weken tijd heeft hij getraind. En hij blijkt gewoon goed in vorm te zijn. Want hij rijdt lekker mee in die kopgroep. Ik kijk trouwens met enige verbazing hier naar de overkant. We zitten voor het eerst niet uh, aan de kust. Tenminste, niet qua finish uitzicht. We kijken over een uh, soort wasteland uit. En daarachter dan uh, de bergen van Corsica. Maar wat blijkt, het is het terrein van het vreemdelingenlegioen. Jawel, zojuist kwam er een auto voorbij waarop het stond. Legion d'Étrangers En het blijkt uh, tweede. ...de te zijn dat hier zit. En uh, die mannetjes die komen af en toe eens een keer langsgelopen... ...om te kijken aan de andere kant van dat NATO-prikkeldraad... ...naar het parcours hier, terwijl het publiek hier aan deze kant... ...weer de andere kant op kijkt, omdat ze het ook wel interessant vinden... ...om te zien wat daar gebeurt. Maar goed, wij bepalen ons maar verder tot de koers. 1 minuut en 24 dus het verschil. We komen bijna bij de 50 kilometer passage. 50 kilometer nog van de streep, was. Het komt dichter en dichterbij de finish van vandaag. De finishstreep in Calvi... En de renners die zullen toch een beetje haast moeten maken. Want volgens mij liggen we ietsje achter op het schema. En ze moeten vanavond te vliegen natuurlijk nog in. Het vliegtuig in, terug naar Nice, terug naar het vasteland van Frankrijk. Terwijl de meeste andere volgers, waaronder wij, lekker met de nachtboot gaan. En dan morgenochtend om vijf uur gaan aanmeren daar in Nice. Peloton komt weer wat dichterbij. 1 minuut en 20 seconden is het nog de voorsprong voor de kopgroep. Waar we de lieve Westra zien zitten in derde, vierde positie. Vrije Mos, een oud mountainbiker voor werd een paar jaar geleden nog tweede op het wereldkampioenschap. Achter niemand minder dan Peter Sagan. Wereldkampioenschap voor de belofte wel te verstaan. Dus dat kan hij goed. ook Hij is dus overgestapt naar de weg. Net als die Peter Sagan. Maar hij heeft nog niet zoveel gewonnen. Zoals de Slowaak. zit ook in de kopgroep dus Mina Gorti en Simon Clark. En peloton komt dichter en dichterbij. We zagen ze net weer aan de andere kant van de baai. Met een man of zes van Radio Shack aan de leiding en zo in zevende, achtste positie de gele trui. Kijk nu weer naar de kopgroep. Liewe Westra in derde positie, de handen op het stuur. Als hij naar links kijkt, kijkt hij uit over de prachtige baai... richting de Middellandse Zee... waar een paar enorme uh, boten aan het uh, dobberen uh, liggen. Prachtige boten. Als je dat bezit, ja, dan heb je wel een uh, behoorlijk fortuin. En afgelegd inmiddels 95 kilometer van de 145,5 kilometer. Kortom, we gaan beginnen aan de laatste 50 kilometer van deze oogstrelend mooie etappe qua natuur dan, hè, wel te verstaan. Radio Tour de France, tout roule pour vous. Ja, er zijn een paar dingen belangrijk in het leven. thee, een gezin en Radio Tour de France, maar dat is logisch. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. Just Wanna Have Fun van Cindy Loper. We gaan weer naar Wimbledon. Serena Williams heeft de boel weer een beetje op orde, lijkt het, Marcella. Ja, dat klopt. Uh, ze heeft de tweede set gewonnen met uh, 6-1. Uh, wist uh, de service van Lissiki tot drie keer toe te breken. Snelle games in tegenstelling tot die eerste set. Daar ging het heel traag. Lange games, soms wel tot zes keer juice... Um, grote verschil met set 2 is dat Serena Williams geen enkele onnodige fout heeft gemaakt. En in de eerste set uh, maakten ze er 12. Dus ik denk toch dat het met uh, een beetje nervositeit te maken had. Goed spel natuurlijk ook van de Duitse. Maar nu komt het op aan. We zitten in de beslissende derde set. 6-2 dus voor Lissiki. En 6-1 voor Williams. Um, Kubot tegen Manorino. Uh, 2-0 5 vijfde set voor de Paul Kubot die is dus op weg naar de kwartfinale. Ja, en tegen wie die dan speelt is nog niet zeker. Of ja. ...of Meltzer, want ook daar wordt het een vijfde set. Meltzer heeft zojuist de vierde set gewonnen met 6-4. En dan de Chinese Lee. Uh, zij heeft de kwartfinale bereikt ten koste van de Italiaanse Vinci. Makkelijk zelfs, 6-2 en 6-0. Staat dus weer eens in de kwartfinale van een Grand Slam toernooi. David Ferrer ook hard op weg om de laatste acht te halen. Speelt tegen de Kroat Dodik. Leidt met 3-1 in de vierde set en leidt al met twee sets tegen één. Laura Robson dan. Dan op baan 1. Beetje jammer voor de Britten. Ze heeft de eerste set verloren met 7-6 van Kaya Kanepi. Leidt nu wel met 4-3 in de tweede set. Dus daar liggen nog wel kansen voor de Britten. Maar Williams en Lissiki zijn rusten momenteel. Uh, ze gaan dadelijk de derde set spelen. Ja, Gio, Shack kan rijden wat het wil. Maar de kopgroep met Leeuwen halen ze zo niet in, hè? Ja, maar ik heb wel het idee dat ze, nou, niet letterlijk, maar wel figuurlijk nog even met de handrem erop uh, rijden. hoor. Jens Voogd weliswaar op kop en we weten dat hij verschrikkelijk hard kan rijden. Maar uh, ja tempo. Ja, nu ligt het tempo wel weer aardig en nu zakt het dan ook wel weer onder de twee minuten. Zojuist kon je gewoon zien dat ze het controleerden, meer niet. Maar nu lijkt het er wel op dat ze echt iets van die voorsprong willen gaan afknabbelen. 1 minuut en 53 seconden is het verschil met nog precies 47 kilometer te rijden. En ze rijden allemaal in slagorde hoor. Al die mannen van Radio Shack, eh, volgend jaar trouwens, eh, volgend seizoen, volgend jaar gaan ze gewoon track heten, want die heeft de licentie overgenomen, de fietsenfabrikant uit Amerika. Want Radio Shack zou er mee stoppen na dit jaar. Maar ze rijden dus met z'n achter voorop. En daarachter die man in de gele trui die eigenlijk ook in dat shirt van de ploeg had moeten rijden. Dat is Jan Bakerlands. Maar hij is de leider, de trotse leider in deze Tour de France na twee etappes. Klein mannetje verscholen achter al die lange lijven. Want het zijn wel beren van kerels hoor, die mannen van Radio Check. En zij proberen dan dat gat dicht te rijden in de richting van de 5. 1, het wordt inderdaad steeds seconde voor seconde minder in een lange bochtige afdaling. Het is een prachtig gebied nog steeds waar we doorheen rijden. Uh, aan de zijkant van de berg eigenlijk. Gewoon, daar is een uh, weg uitgehakt uh, uh, in dat uh, rode... Kalkrotsen gedeelte wat, uh, wat daar is. Zo nu en dan is het echt heel fel rood. En daar slingert die weg dan uh, om die berg heen. Geeft ons de gelegenheid om zo nu en dan eventjes uh, ietsje door te rijden. Waardoor we eventjes mooi terug kunnen kijken. En dan zien we de kopgroep rijden. Maar inderdaad ook de Tour melden het zojuist dat het peloton het tempo weer aan het opvoeren is. In de jacht is dus op uh, Westramina, Gautier. Uh, Clark en Viermo gaan dus weer uh, dichter en dichterbij komen. Ze hebben bijna 100 kilometer afgelegd. En dat betekent nog een kilometer of zeven. En dan beginnen we weer aan een gedeelte waar volgens het relief althans de weg verder naar beneden loopt. Ze rijden er dus nog wel steeds. Maar de voorsprong is alweer behoorlijk gezakt tot dik onder de twee minuten. De voorsprong voor het groepje met Lieve Westra. Ik weet wel waar Sebastian Timmerman naartoe gaat op vakantie vanaf nu. Klopt hè, was. Ja, ja het, is, uh, nou, het is een prachtige omgeving. Dat, uh, absoluut, we hebben genoten van de drie dagen in Corsica. Er is het organisatorisch al het een en ander fout gegaan. En qua logistiek kon het eigenlijk denk ik net niet. Maar qua natuur is het schitterend hier. Dit is Radio 1. Het is uh, bijna half vier, als ik nog zeven, zes... <laughs> en uh, hier is Mark Visser met het nieuws. Dan wil ik eigenlijk ook gaan vertragen. Hè? En dan is het inderdaad nu precies <laughs> nu. half vier. Vier Egyptische ministers hebben hun ontslag ingediend... zo melden de persbureaus Reuters en AFP. De persbureaus baseren zich op een hoge ambtenaar. Officieel is er niets over het ontslag bekendgemaakt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 En dan is er ook verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel problemen bij de spoorwegen. Tussen Nijmegen en Os ligt de treinverkeer stil. Dat komt er aan aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Radio Goede Frans. Toe artiest. C'est un beau roman, c'est un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 Daar was hij weer, de Tourartiest, nu met Une Belle Histoire. Nog 43 kilometer te rijden met Liewe Westra nog op kop. Liewe Westra op kop, erkend hardrijder. En op kop van het peloton, Jens Vogt de Duitse, erkend hardrijder. Hij kan dat ongelooflijk lang sleuren aan kop van het peloton. Net zoals Kirienka dat kan. De man die tegenwoordig bij Movistar rijdt. En die dan ook altijd urenlang op kop kan sleuren voor zijn kopmannen. Zo heeft iedere ploeg wel iemand die dat werk kan doen. Die dat bulswerk kan doen. En die folk, Ja, hij is gewoon niet te verslijten. De oudste man in het peloton van deze Tour. De jongste, dat weten we allemaal. Dat is Boy van Poppel met zijn 19 jaren. Maar ja, ondanks die leeftijd. De sleet komt er nog niet echt op hoor. En als het zo doorgaat. Ja, hij heeft zijn afscheid al wel eens aangekondigd. Maar als het zo doorgaat, dan rijdt hij op zijn tachtigste nog over die Franse wegen rond. Want deze man, ja, die lijkt wel van staal gemaakt. We kijken ook weer naar het peloton, hoe dat zich slingert langs die prachtige rotswanden. Een lang gerekt peloton omdat de tempo omhoog is gegaan. En dat betekent dat het verschil tussen de kopgroep en dat peloton toch wel weer telkens wat terugloopt. Het was net 1.30, het is nu alweer 1.20 met 42 kilometer te rijden. Betekent dat toch dat de vluchtgroep moet gaan twijfelen aan de succeskansen voor vandaag. Want we krijgen zometeen nog dat coachje van de tweede categorie. Ik denk dat er één man is in die vluchtersgroep die dolgraag daar in elk geval nog als eerste boven wil komen. Simon Clark, want dan pakt hij definitief de bolletjes -trui. Nu staat hij daar nog gelijk. Met onder andere Pierre Roland. Maar Roland heeft gisteren een goal van de tweede categorie als eerste beklommen. En dat betekent dat die wel nog aan de leiding gaat. Maar mocht Clark hier als eerste boven komen op dat laatste klimmetje. Dan gaat hij hem gewoon voorbij. En zo hebben we ook nog wat over de groene trui als Peter Sagan. Vandaag top 9 rijdt en dat is niet ondenkbaar met die klim. Want Sagan kan dat. En Marcel Kittel niet bij de eerste 15 komt, dan is Kittel de groene trui kwijt aan Peter Sagan. We moeten het allemaal gaan zien straks. Voorlopig, dus nog dat verschil. 1-21, Sebas, het wordt steeds kleiner. Het wordt minder en minder na zo'n 102 kilometer, 103 kilometer gereden te hebben voor de kopgroep van 5. Met dus inderdaad die Clark erbij. Goede aanvallen hoor, renner van de Orica Greenheads in dat lichtgroene. En dan met witte en een beetje blauwe. Trico van die Australische formatie won in de Ronde van Spanje al eens een mooie etappe. En doet zijn werk ook goed in de groep. Net als de Westra Westra gisteren niet helemaal lekker. Werd dus gelost en op 17 minuten dik gereden. Maar vandaag maakt hij een betere indruk. Maakt vrezen inderdaad ook met grote vrezen. In dat prachtige natuurgebied waar we nog altijd rijden. Wat wel opvalt trouwens. Ja, kon je alweer lachen, maar Sorry. blijf het herhalen, Dionne. <laughs> Wat wel opvalt trouwens is dat er heel weinig publiek hier staat. En dat is toch weer niet echt des Tour de France. Want we zijn toch gewend om uh, door uh, hagen van mensen heen te rijden. Maar dat is vandaag heel anders. Kilometers naar elkaar kun je eigenlijk rijden zonder dat je iemand uh, tegenkomt. En dan staan er uh, soms toch weer een paar mensen. Terwijl er nu volgens mij iets wordt uh, geroepen op de Tour, uh, tour Radio van de Valpartij. Giro. heb jij daar beter zicht op? Ja, het is de Franse kampioen die op de grond ligt. Arthur Vichot uh, die gewoon nog goed staat in het klassement. hoor. Want hij staat 43. Ook 1 seconde achterstand. Hij zat gisteren dus in die goede groep. En hij is onderuit gegaan, staat inmiddels wel weer naast de fiets... ...probeert de ketting weer over de tandwielen te leggen. Maar dat gaat allemaal moeilijk, zoals we dat ook hebben gezien bij Nicky Terpstra. Nee, het lijkt erop dat bij hem, net als bij Terpstra... ...de materiële schade groter is dan de lichamelijke schade. Overigens krijgen we wel nog steeds de melding dat Terpstra op achterstand rijdt. Nu in het gezelschap van Bouhanni, voormalig Frans kampioen, goede sprinter... ...en van Tom Velers, ook een goede sprinter, toch eigenlijk een beetje de luitenant... Over van Marcel Kittel. Die zouden op achterstand rijden. Ja. De Fichou is inmiddels alweer op zijn fietsen uh, geklommen. Die zal ongetwijfeld snel aansluiting krijgen bij het peloton. Ik zie wel een klein breukje in het peloton, maar dat uh, lijkt niet al te serieus te zijn. Nee, hoor. Het tempo, ja, is strak. Meer niet. 1 minuut 14 het verschil tussen de kopgroep met lieve Westra en het peloton. Bart Voskamp is hier ook aangeschoven. Bart, uh, Sebastian zei net, ik vrees met grote vrezen. De, achter of de voorsprong wordt wel inderdaad steeds minder. Met nog 40 kilometer te gaan, vrees jij ook met grote vrezen? Ja, je zou normaal zeggen natuurlijk kansloos. Tenzij, dat, wat Van Poppel natuurlijk jou ook al vertelde... dat, dat Westra alleen doorgaat. Want Westra die staat ruim genoeg op achterstand... zodat de, de gele truidrager de ploeg daar niet achter hoeft te rijden. Maar ja, aan de andere kant zijn er ook nog weer bergpunten, dus ze zullen elkaar ook niet zomaar loslaten. Dus ik vrees dat het, uh, dat het onbegonnen werk is. Hij heeft gewoon echt ontzettende pech gehad hè, dat er twee mensen meegingen die, die kort op in het klassement staan. Ja, je zou bij wijze van spreken gelijk je benen stil moeten houden, nog een keer moeten demureren. Nog een keer tot het juiste samenstelling van de groep hebt. Maar ja, goed, in het begin van de tour heb je helaas de pech dat er zoveel mensen kort staan. Ja. En dan, uh, ja, dan is het het rekenwerk begonnen: van ja, wie zitten er mee? Achter wie kunnen we wel rijden, achter wie moeten we niet rijden. Ja, en nu zal het peloton wel moeten rijden om, uh, om de tui uh, te verdedigen. Ja, maar Jean-Paul van Poppel zei ook... Nou, hij moet het gewoon, misschien dan toch nog een keer alleen gaan proberen... zo op 120 kilometer, zei hij. Ja, je hebt, je, er kunnen natuurlijk gekke dingen gebeuren. Kijk, het peloton, dat, dat, uh, hè, dat is al wat korter geweest. Uh, ik schuif net aan een de uitzending begrepen. Dus ik geloof ik hier op een halve minuut geweest. En uh, is ja. nu weer anderhalve minuut. Dus uh, we hebben de eerste dagen ook gekke dingen gezien. Een peloton dat bijna terugkomt en dan toch weer ruimte geeft. Ja, als Wester alleen doorrijdt nadat ze bijna zijn teruggepakt. En hij krijgt even de ruimte. Maar ja, dan zitten we weer zo dicht in de finale... dat, we, dat andere renners uh, in hun kansen beginnen te geloven. Dus ja, we kunnen het mooi bedenken. Maar ik verwacht niet, uh, ik, ik verwacht niet dat het goed afloopt voor, uh, voor Leeuwen. Maar Wel, dit is wel... wel mooi geprobeerd. Ja, precies. Want wat moet je anders? Hè? Ja, tuurlijk. En uh, ja, hij was een van de initiatiefnemers, hoorde ik, van, van, van de vlucht. Ja. En uh, ja, dan is het maar afwachten wat gaat er met je mee. Ja, en als je helemaal voorsprong hebt gepakt, dan, uh, dan krijgen ze via de oortjes door van ja, wie zijn de anderen? Zitten die op achterstand? Ja. En als je dan te horen krijgt, die staan op één seconde, ja, dan ben je eigenlijk al nutteloos bezig. Maar goed, uh, ze zijn wel goed in beeld. En Nieuwe uh, kennende kan hij zich dan ook niet inhouden. En is misschien toch een opwarmer voor uh, later een keer. Nee, je had Nieuwe Westra niet genoemd als ik had gezegd wie gaat deze etappe winnen? Uh, nee, nee, niet nee, ik denk het niet. Nee, ik denk toch inderdaad dat je op de geëikte namen van gisteren terecht komt. Uh, Sakan, die het klimmetje kan overleven, dan kom je echt op die renners terug. En ik denk nog ja. niet opnieuw, maar ik verwacht hem wel een keer en Bauke? Ja, Bouken, Bouken. <laughs> die We blijven er maar op hameren. Bouken zal zeker meegaan, maar uh, uh, ja waarom niet? Ik bedoel, het is een tweede categorie. En als ze dat doortrekken, dan uh, gisteren zat hij ook goed mee in de finale. Hij bleef er goed aanhangen. Hij zat geloof ik bij de eerste vijf op het laatste klimmetje. Dus hij is goed genoeg om daarop mee te gaan. En helemaal traag is hij ook niet meer. Zolang Sargan eraan hangt, dan is het uh, denk ik kansloos sprinten. ja Het is een lastige etappe, maar dus niet lastig genoeg om bijvoorbeeld Sargan uh, kansloos te achten. Nee, dan, dan moet het al echt een serieuze bergrit ja. worden. Want zo kan, hoort al bij een van de betere klimmers. En ja. zeker van zo'n tweede categorie, ja, dan is die misschien zelfs wel een van de betere. En dan zou die haast nog gaan Dus als sprinter. Dus nee, die ga je er niet afrijden zomaar.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 You're made for a world full of wonder. A sunrise every day. A sunrise every day. Day the day day the day day the day day the day day the day day Right. van de zomerhits van het jaar. Sunrise Every Day, Man Friday. Uh, ik doe nu net of ik er heel veel verstand van heb... maar dit zegt Jurgen van den Berg en die geloof ik altijd. Direct. Uh, Marcella Misker, Serena Williams, heeft zich even kwaad gemaakt, hè? Jazeker. Ze stond 6-2 en 1-0 achter tegen de Duitse Sabine Leziki. Nou, toen kwam er een reeks van games achter elkaar. 6-1 voor Williams tot en met 3-0 in de derde set. Het is zo juist uh, 3-1 geworden, dus eindelijk heeft Leziki weer een game. Maar het is nu uh, Williams die bepaalt, die rust heeft, die minder fouten maakt... en die eigenlijk uh, die wedstrijd uh, in handen heeft. Um, David Ferrer kan ik melden, heeft gewonnen in vier sets van de Kroat Ivan Dodik. Verreert uh, dus door naar de kwartfinales. Speelt dan tegen of Del Potro of de Italiaan Seppi. Die gaan later vandaag nog spelen. Ja, Die twee wedstrijden op baan 12 en baan 14. Janowicz Meltzer en Kubot, Manorino. Dat zijn gevechten van je welste. Beide partijen zitten in de vijfde set. In beide wedstrijden staat het 3-2. Janowicz leidt 3-2 tegen Meltzer en Kubot leidt 3-2... Tegen Manorino. Dus uh, geweldige partijen daar op de achterbanen van Wimbledon. Laura Robson is zojuist verloren op baan 1. Met uh, 7-6 en 7-5 van Kaya Kanepi. Dus dat betekent dat ze nog maar één troef uh, in de wedstrijden hebben. En dat is natuurlijk Andy Murray. Die na Williams op het centerkort zal verschijnen. Tegen de Rus Mikael Jushni. Van het Nederlandse front nog iets te melden. Op dit moment staan uh, te spelen Julian Royer met uh, zijn partner Careshi. Best of five in het herendubbel. Ze spelen tegen de Fransman Beneteau en de Serviërs Simonic. Ze hebben de eerste twee sets gewonnen met 6-3 en 6-4. Ze zitten nu in het begin van de derde set. Dus ook in het dubbelspel op Wimbledon draait het om best of five. Lekkere tradities hier op Wimbledon. Nou, nog steeds 3-1 op het centenkort voor Williams. Zij zijn en staat 15 gelijk. Gio, speelt dat peloton nou met de kopgroep of wat is dit? Ja, dat doen ze zoals altijd eigenlijk. Hè. Ze een beetje dat kat- en muisspel niet te vroeg terugpakken natuurlijk. En dan straks gewoon op die call van de tweede categorie. Dan gaan vlammen en dan zullen we echt waarschijnlijk in no time zien... dat dat gat met die koplopers wordt dichtgereden. Eén uh, ja, man zal daar niet blij mee zijn, lieve Westra natuurlijk. Maar ook zijn teambaas Daan Luiks. Want ja, die is nog steeds op zoek naar een uh, nieuwe sponsor. Nou, er kwam vanmorgen het verhaal dat uh, Vacan Soleil aan het praten is, of van zelf niet, maar in ieder geval Daan Luix, de huidige teambaas, aan het praten is met Arjan Bos, de grote baas van TVM. Die kennen we natuurlijk ook nog uit het verleden van het wielrennen TVM-ploeg. Mooie factor in het Nederlandse wielrennen in het verleden. Daar weet Bart ook nog alles van. En TVM natuurlijk jarenlang hebben ze gekozen voor het schaatsen als sponsor-uitlaatklep, maar uiteindelijk willen ze toch weer terug in het wielrennen. Maar hebben ze daar gezegd, zeker niet voor 1 januari 2015. Want dat is het jaar de datum nadat de Olympische Winterspelen van Sochi zijn geweest. En tot en met Sochi willen ze zich volledig storten daar op het schaatsen. Geen twee sporten tegelijk. Dat betekent dat uh, Daan Leuks op zoek moet naar een sponsor... die het jaar moet gaan overbruggen als vakantieleider Nou Er wordt gesproken dat Bianchi eventueel de ploeg is die dat uh, wil gaan overnemen. Bianchi is dan uh, de fietsenfabrikant waar uh, vakantieleider op dit moment op rijdt. En uh, die zouden het dan eventueel moeten gaan overnemen. Maar goed, er is dus beweging daar op het financiële Beweging in de koers is er nog niet echt, want het verschil blijft nog steeds 1.13. 33,8 kilometer betekent dat we minder dan 20 kilometer verwijderd zijn van de top van die klim van de tweede categorie straks. En er wordt toch wel behoorlijk bewogen qua snelheid hoor. En met de fiets van links naar rechts en dan weer naar links en dan weer naar rechts. De bochten door. Vele, vele, vele, vele mochten in het parcours van vandaag. Want we zijn weer aan het dalen gegaan. De Paul Palmarella telt niet mee voor het bergklassement. Maar we zijn er wel degelijk overheen gereden op 400 meter hoogte. En nu bezig weer aan een behoorlijke achtbaan zo nu en dan naar beneden. Ook met de kopgroep, de groep met Nieuwe-Westra. In de hitte, de Corsicaanse hitte van vandaag. En dan is het wel extra lastig als je dan bedenkt dat het toch al behoorlijk lang geleden is... Dat de ploegleiders achter die kopgroep vandaan zijn gestuurd. Die ploegleiders moesten barrage maken toen het peloton voor de eerste keer eigenlijk binnen de minuut kwam. En dan ben je dus echt afhankelijk van de neutrale motoren met de bidons daarop. Van de organisatie dus op de neutrale materiaalwagen die meestal wel wat bij zich heeft. Maar je ziet op veel plaatsen medewerkers van allerlei ploegen staan. Klaarstaan behalve dus de raffitering. ook op heel veel andere plaatsen. Met extra bevoorrading voor de renners. Want het is echt een dag dat je goed moet blijven eten en drinken. Des te groter eigenlijk was de verbazing dat uh, gisteren drie renners zijn geholpen vanwege uitdrogingsverschijnselen. Onder wie Thomas Leclerc. zou toch denken dat hij alle ervaring wel heeft. Dat hij weet dat je moet uh, blijven drinken, goed moet blijven drinken. Maar volgens het officiële communiqué moest hij toch net als Middelhel en Iver zijn landgenoten worden geholpen aan uitdroging. Nou, hopelijk drinkt Lieve Westra genoeg om dadelijk uh, de aanloop goed te kunnen gaan maken na die laatste klim van de dag. De colde Marsolino. die klim van drie kilometer met de top op zo'n 13 kilometer voor de aankomst in Calvi. Voorsprong is wel kleiner, 50 seconden maar. Radio Tour de France. Pour Radio Tour de France. uit 1990, begeleid door UB40, was dit Robert Palmer. I'll be your baby tonight. Marcella Misker, we gaan eens even kijken in die derde set... tussen Serena Williams en Sabine Lisicki. Het is nog niet gedaan, hè? Nee, want uh, Lisicki heeft teruggebroken naar 3-2... Ze veert nu voor de gelijkmakende game. Het wordt 15 gelijk op haar eigen service. En dat is natuurlijk een tijdje geleden, want dat was sinds de eerste set... dat ze de service van William wist te breken. Maar zij heeft toch weer wat energie opgedaan. Nam ook even tussen die twee sets een korte pauze. Dat zie je wel vaker bij het vrouwentennis. Gaan de speelsters eventjes van de baan af. En het lijkt nu toch wel weer een hele spannende wedstrijd te gaan worden. Hier ook een hele lange wedstrijd. Hoog tempo, veel kracht. En Lissiki wint die lange wedstrijd dankzij een fout van Williams, die toch even een beetje van slag is. Het stond 3-0, nu 3-2. En uh, die Lissiki die heeft hier al eens in de halve finale gestaan. Uh, doet het goed voor Duitse tennis. Vorig jaar hadden we Angelique Kerber die in de halve finale stond. Dat uh, is een mooie generatie nu van uh, jonge Duitse vrouwen. Julia Görges, uh, Petkovic is er, Mona Bartel. Allemaal speelsters die uh, in de top meedraaien. Natuurlijk niet zo goed als een uh, Steffi Graaf... die 22 Grand Slam titels ooit won in haar carrière... en uh, 177 weken op de eerste plaats van de ranglijst stond. Maar in ieder geval uh, geven ze het Duitse tennis uh, weer wat uh, hoop. Uh, Lissiki nu op uh, 30 gelijk. Harde service, nou, die gaat dan net uit. En die eerste service die oh. zit wel tegen de 200 kilometer aan. Ook die tweede service is sterk. En dat zien we natuurlijk wel eens anders bij het vrouwentennis... waarbij er vaak een bibberende tweede service wordt gespeeld. Nou, hier niet hoor. Weer een goede service. Harde rally. Voorhand. Voorhand Lissiki. Voorhand Williams. Voorhand Lissiki. Langs de lijn nu naar... De backend van Williams. Nu de backend rally. Cross. Back-end dubbelhandig van beide speelsters. En de bal in het net uh, voor uh, Lissiki. Maar het is een uh, aardige wedstrijd zo in deze derde set. En het is nog steeds niet gedaan. 3-2 in de derde set uh, voor Williams. En ze krijgt uh, een breakpoint. Marianne Vos heeft voor de tweede dag op rij... net naast de ritzeeg in de Ronde van Italië gegrepen. De wielrensen eindigde in de tweede etappe... net achter de Italiaanse winnares Gior Giorgia Bronzini. Vos behoudt nog wel de roze Vos Werd gisteren ook al tweede, toen achter Kirsten Wild. Maar dankzij bonificatieseconde kreeg zij het roze omgehangen. En dat heeft ze dus nog steeds. We worden de laatste keer dit uur nog even kijken naar... Uh, Ontknoping eigenlijk al bijna in de derde etappe van de Ronde van Frankrijk. Sebas en Gio. Dan zal ik maar even beginnen met het goede nieuws dat uh, volgens de informatie die wij uit de koers krijgen... we hebben het niet met eigen ogen kunnen zien, maar we krijgen het via de Tour Radio gemeld... en via de computer voor ons. Uh, Nikkie Terpstra heeft aansluitingen gekregen bij het peloton, net als Vichot, de Franse kampioen. Alleen Bouhanni en Velers, die zouden nog op achterstand rijden... Maar, maar, maar zeg ik er dan meteen bij, helemaal betrouwbaar is de informatie uit de koers niet. Dat hebben we gisteren wel gemerkt met uh, het akkefietje tussen de Bask, Irizar Zar en Jan Bakelands. Uh, ja, die twee hadden weinig met elkaar te maken. Maar de Tour radio en uh, de informatie vanuit de koers gaf voortdurend het uh, nieuws dat Irizar weg was en niet Bakelands. Nou, allerlei commentatoren zijn er toen ingestonken. Dus we houden nog een slag om de armen. Laten we er maar even van uitgaan dat deze informatie wel klopt. En dat betekent dat Nikki. Derpstra in elk geval na die val weer keurig in het peloton rijdt. Het peloton, waar nog steeds radiocheck het tempo bepaalt. Het tempo is hard, want de kopgroep weet dat de voorsprong minder en minder wordt. 50 seconden nog maar. In die afdaling van de Cordola, Palmarella op weg naar beneden... waar ze een grote vlakte in rijden als je het bos uitkomt. En waar ze dan het panneau gaan zien van de laatste 25 kilometer. Ze zijn er dus nog wel. Westra, Villermo, Mina, Gauthier en Clark. Maar het is nog maar 50 seconden dus op dat jagende peloton. Bijna in de laatste 25 kilometer van deze etappe. En in het volgende uur hoort hij of die voorsprong genoeg is. En Jean-Paul van Poppel heeft het ons toch echt beloofd. Liewe Westra zou het nog één keer proberen. Straks zitten Bart Voskamp en Jurgen van den Berg hier... in het volgende uur van Radio Tour de France. Wat mij betreft, graag tot morgen.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 Van 6 tot half 10. Sprinters snakken naar geel. Wordt het zo'n dag? Zo'n dag wordt het. Middags van half 5 tot half 7. Gaan die protesten nu ook aanhouden? Wordt daarvoor gevreesd in Egypte? En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Die ga ik eens even aan de tand voelen. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, doe eens. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.